Marjon Koekoek met het NOS-journaal. Israël en de Hamas-beweging zijn akkoord met een tijdelijk bestand in de Gazastrook. Het moet om zeven uur vanochtend ingaan. Het voorstel kwam van Egypte, dat bemiddelt. Het bestand moet drie dagen gelden. Cairo wil dat er in die tijd wordt gewerkt aan een permanent Staakt het vuren. Een Israëlische delegatie gaat naar Egypte om te onderhandelen. Een Palestijnse groep is daar al. Nederland heeft de VN-veiligheidsraad een brief gestuurd over de vorderingen in het onderzoek naar de MH17. De brief volgt op de resolutie van de Veiligheidsraad van 21 juli, waarin het neerhalen van de vlucht wordt veroordeeld. De Nederlandse VN-ambassadeur schrijft volgens Spacebureau EP dat de focus van het onderzoek nog steeds ligt bij het bergen van menselijke resten. Het werk in Oost-Oekraïne liep gisteren opnieuw vertraging op, omdat het er niet veilig was voor de onderzoekers. In de Armeense enclave Nagorno-Karabakh zijn de afgelopen week zeker 16 militairen omgekomen bij gevechten. De spanning in het Armeense gebied, dat midden in Azerbeidzjan ligt, is sterk opgelopen. De oorzaak is onduidelijk. De Russische president Poetin gaat bemiddelen, want hij heeft geen behoefte aan een nieuw conflict op de Caucasus. In de jaren 90 vielen bij gevechten om Nagorno-Karabakh 30.000 doden. Het leger in Nigeria executeert leden van de terreurbeweging Boko Haram zonder vorm van proces. Dat zegt Amnesty International. Er zijn getuigenissen en videobeelden van moordpartijen waarbij leden van Boko Haram de keel wordt afgesneden. Mogelijk zijn honderden extremisten zo omgebracht. Het Nigeriaanse leger neemt de beschuldiging erg serieus en gaat onderzoek doen. China verdenkt een Canadees stel ervan staatsgeheimen te hebben gestolen. Tegen de twee is een onderzoek gestart. Of ze ook zijn gearresteerd is niet duidelijk. Ze zouden gegevens over de Chinese defensie in handen hebben. Een Canadese krant schrijft dat het stel al sinds 1984 in China woont en daar een café heeft. Het weer, de dag begint zonnig en droog. Later komen er stapelwolken en kan er lokaal een bui vallen. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS -jouden. van de ANWB.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 Io senza di te un po' ne ho. Qui l'abbia senza misura. Io senza di te non lo so. E la notte...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 Gehouden heb ik verlies het van de wanhoop. En ik voel me klaar branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd. Fem, met een hoofdbetterzettie van zon, zee, zandvoort en We're getting down What a love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 Simplice, maar eu te garanto. Eu sei fazer. Um lele, lele, lele, lele, lele, lele, se eu te pegar, você vai ver. Lele, lele, lele, você jamais vai me esquecer. Lele, lele, lele, se eu te pegar, você vai ver. Lele, lele, lele, lele você jamais vai me esquecer.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 Lelele lele se eu te pegar, você vai ver lelele lele você jamais vai me esquecer lelele lele se eu te pegar, você vai ver lelele lele você jamais vai me esquecer pera você com a gente vai todo mundo ó quero ver lelele lele se eu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 High in, high in and we're driving J'ai wil niet inbreken, ik wil niet inbreken, ik wil niet inbreken, ik wil niet